Wiens genres onder meer blue-eyed soul, ritme en blues, bluesrock en poprock zijn. Hoewel hij in de eerste plaats een gitarist, toetslis en zanger is, is hij prominent aanwezig vanwege zijn kenmerkende, soulvolle, hoge tenorstem. En bespeelt Windwood vakkundige andere instrumenten, waaronder drums, mandoline, bas en saxofoon. Kortom een heel veelzijdig man, die heel vroeg begonnen is en vooral bekend is om zijn mooie, volle stem. Steve Windhoed, vroeger ook wel genoemd natuurlijk Stevie Windhoed... verwierf bekendheid in de jaren 60 en 70 als lid van drie grote bands. De Spencer Davis Groep van 1964 tot 1967. Traffic van 1967 tot 1969 en van 1970 tot 1974. En Blind Fate in 1969. Daarna in de jaren 80 bloeide zijn solocarrière. En had hij een aantal hitsingles, waaronder While well You See Your Chance, uit 1980, van het album Ark of a Diver. En Valerie, uit 1982, van Talking Back to the Night. Zijn album Back in High Life, uit 1986, markeerde het hoogtepunt van zijn carrière. Met hitsingles als Back in High Life Again, The Finer Things, en uh, de Amerikaanse Billboard Hot 100, nummer 1 hit Higher Love. En hij vond opnieuw de top van de Hot 100 met Roll With It uit 1988 van het gelijknamige album waarom Holding On datzelfde jaar ook hoog in de hitlijsten stond. Hoewel zijn hitsingles na de jaren 80 stopten, bleef hij nieuwe albums uitbrengen tot 2008, toen Nine Lives' zijn nieuwste album uitkwam. Maar in het eerste eeuw gaan we dus eigenlijk uh, muziek draaien van de Spencer Davis Groep, Traffic, en misschien nog wat van Blind Faith, daar kijken we. En daarna gaan we wat uh, dieper in op zijn uh, solo carrière. We hebben net Keep On Running gehoord. En nu gaan we luisteren naar Somebody Help Me. And Give Me Some Loving van de Spencer davis Group. Ja, we hoorden net Somebody Help Me en Give Me Some Lovin' van de Spencer Davis Groep. Waar, zoals gezegd, uh, Steve Windwood van 1964 tot 1967 lid van was. En er werd op 14-jarige leeftijd al zanger en toetsenist van de Spencer Davis Groep. Met zijn oudere broer Muff Windwood op bas, Spencer Davis op gitaar en Peter York op drums. Spencer Davis was onder de indruk van de geboeders Windwood nadat hij hen had zien optreden als de Muffy Wood Jazz Band in de Golden Eagle in Birmingham. En de Spencer Davis Groep maakte hun debuut in de Eagle en had daar vervolgens een, residentie, een vaste residentie op de maandagavond. Waarbij uh, Steve Windwoods kenmerkende hoge tenor, zangstem en vocale stijl uh, vertrek, uh, vergelijkingen trokken met Ray Charles. In 1964 tekende de Spencer Davis Groep hun eerste platencontract bij IJsland Records. Producent en oprichter Chris Blackwell zei later over Steve Windwood... ...hij was echt de hoeksteen van IJsland Records. Hij is een muzikaal genie en omdat hij bij IJsland was... ...wilden al andere talenten heel graag bij IJsland komen. Dimples, eerste nummer van uh, de Spencer Davis Groep... ...werd tien dagen na de 16e verjaardag van Windwood vrijgelaten... Release, laten we zeggen. De groep had eind 1965 en begin 1966 twee Britse, twee Britse nummer 1 singles met Keep On Running en Somebody Help Me. Het geld van dit succes stelde Steve Winwood in staat zijn eigen hammond te kopen. En Wind, en daarna schreef hij mee aan de doorbraakhits van de band in Amerika, Give Me Some Lovin' en I'm A Man, die we zo gaan hoorden. Beiden kwamen eind 1966 en begin 1967 in de top 10 van de VS en Groot-Brittannië. En ook in Nederland zijn het grote hits geweest. Steve Windwood verliet de Spencer Davis Groep in april 1967. En als laatste nummer van de Spencer Davis Groep gaan we nu luisteren naar I'm a Man. Na de Spencer Davis-groep, die hij verliet in april 1967, is hij lid geworden van de band Traffic. Dat kwam omdat Steve Winwood, drummer Jim Capaldi, gitarist Dave Mason en multi instrumentalist Chris Wood toen samen de jamden in de Elbow Room, een club in Ashton, Birmingham. Samen vormden zij het kwartet Traffic. En kort daarna huurden ze een huisje in de buurt van het landelijke dorp ashton Tiro, Berkshire. ...om nieuwe muziek te schrijven en te reputeren. Hierdoor konden ze de stad ontvluchten en de muziek ontwikkelen. Al vroeg in de formatie van Traffic... ...vormden Steve Windwood en Jim Capaldi een songwriting partnership... ...waarbij Windwood de muziek schreef en Jim Capaldi de teksten. Deze samenwerking was de bron van het meeste materiaal van Traffic... ...waaronder populaire nummers als Papersun... ...No Face, No Name, No Number... ...Dear Master Fantasy... ...en het later The Low Spark of High Heeled Boys. Gedurende de geschiedenis van de band speelde Steve Winwood het merendeel van hun zang, toetsinstrumenten en gitaren. De laatste nog meer na het vertrek van Mason in 1968. Traffic werd begin 1969 ontbonden na twee albums, Mr. Fantasy in 1967 en Traffic in 1968. En later dat jaar verscheen een derde album, Last Exit. Daarna is Traffic nog een keer bij elkaar gekomen, maar gaan we, daar gaan we zeker in de tweede uur nog dieper op in. Nu draaien we van Traffic, waar Steve Winwood dus van 1967 tot 1969 lid van was, Paperson en No Face, No Name, No Number. Het volgende nummer, No Face, No Name, No Number, is een prachtig nummer van Traffic, uitgebracht in 1967 alweer. Het nummer, geschreven door Steve Windwood en Jim Capaldi, heeft een diepe emotionele ondertoon en verkent thema's als liefde, verlies en existentialisme. Met zijn poëtische teksten, melodieuze compositie, is No Face, No Name, No Number, Even traffics, meest geliefde en blijvende nummers geworden. Een nummer begint met een angstaanjagend mooie pianomelodie, die vanaf het begin melancholische toon zet. De zoolvolle zang van Windwood brengt moeiteloos het verlangen en de pijn over, die gepaard gaan met verloren liefde. De teksten schetsen een beeld van een liefde die verdwenen is en geen spoor achterlaat. De zinsnede, no face, no name, no number vertegenwoordigt de leegte die wordt achtergelaten door de afwezigheid van deze liefde. Het weerspiegelt een verloren identiteitsgevoel en de moeilijkheid om verder te gaan vanuit een diepe emotionele verbinding. Kortom, de titel staat mysterie en anonimiteit uit en symboliseert het verlies van identiteit en een liefde die spoorlijk is verdwenen. Het vertegenwoordigt het gevoel niet in staat te zijn vooruit te komen of iemand te vergeten, die niet langer aanwezig is in iemands leven no face no name no number hier komt dat mooie nummer Dat waren Paper en No Face, No Name, No Number. Nu krijgen we Dear Mr. Fantasy en Holy My Shoe, zoals gezegd muziek van Steve Winwood en de teksten van Jim Capaldi. straight mind you hear We krijgen we Traffic met A Hole in My Shoe. Dit psychedelische nummer is geschreven door traffic-schieterist Dave Mason, die Citar op de trek speelde. Afhankelijk van je gemoedstoestand kan je misschien een belangrijke betekenis in het liedje vinden, maar Mason zegt zelf dat hij gewoon een willekeurig gedachte opschreef in de stijl van een kinderliedje. Hij houdt vol dat hij geen LSD had geprobeerd toen hij het schreef. Ook vertelt hij dat dit nummer het begin van het einde is wat de andere drie jongens voor mij betrof. De tweede single van de band, na Paperson, was een van de grootste Britse hits voor Traffic. Maar het was niet wat de bandleden van mezen in gedachten hadden, omdat ze dachten dat het niet hun geluid vertegenwoordigde. Steve Winwood zegt hierover in 22 juni 2008, we wilden nooit een popband worden, maar we hadden een hit met A Hole in my shoe. Het nummer van Dave. Dave had zijn eigen idee over de band. En de rest van ons had een ander idee. Eigenlijk niet zo verstandig, omdat het niet half zo commercieel was. Mason vliet de band kort daarna. En Traffic begon een minder commercieel geluid te ontwikkelen. Wat een einde maakte aan hun hele reeks hitsingles in Groot-Brittannië. Maar het nieuwe materiaal bleek echter heel populair in Amerika te zijn. Het volgende nummer, Feeling Alright, is geen grote hit geweest voor Traffic, maar des te meer een grote hit voor Joe Cocker. I've got have a of I have the by the way it be Before I start to scream, But someone's locked the door and took the key. You feeling alright? I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright? I'm not feeling too good myself. took me for one big ride, and even now I sit and wonder why, that when I think of you I start to cry, just can't waste my time, I must keep dry. gotta stop believing in all your lies, cause there's too much to do before I die. Na de splitsing van Traffic in 1969 vormde Steve Winwood de supergroep Blind Faith, samen met voormalige Creamleden Eric Clapton op gitaar en Ginger Baker op de drums en voormalig Familyled Rick Rudge op de bas. De band was van korte duur helaas en produceerde slechts één album, dat nummer één bereikte in zowel de VS als in de VK. Vanwege uh, Clapton's grotere interesse in de openingsact van Blind Fate, Delaney, Bonnie and Friends, eh, bekend natuurlijk van het Lila-nummer, verliep uh, uh, Clapton de band aan het einde van de tour, waarmee een einde kwam aan Blind Fate. Na het einde van Blind Fate bleven Steve Winwood en Rick Gretsch samen werken met Ginger Baker, als onderdeel van Ginger Baker's Air Force, waarin uh, Steve Winwood's traffic bondgenoot Chris Wood ook speelde. We gaan nu luisteren naar een uh, nummer van Blind Fate, het eerste nummer van hun uh, eerste en enige album. En dat is Can't Find My Way Home. Het is een bluesachtige en introspectief nummer van Blind Fate, uitgebracht in 1969. Het nummer bevat de mooie zang van Steve Winwood, evenals soulful een gitaarwerk van E. Clapton. De teksten behandelen thema's als eenzaamheid en zelfontdekking. Waarbij de verteller worstelt om zijn plek in de wereld te vinden en op zoek is naar manieren om contact te maken met anderen. Can't Find My Way Home werd een hit en blijft favoriet bij alle fans en toont het talent en muzikale chemie van Blind Fate. Evenals hun vermogen om diep ontroerde en introspectieve muziek, muziek te creëren die resoneert met luisteraars. Hier komt Blind Fate met Can't Find My Way Home. Het volgende nummer van uh, Blind Faith is het derde nummer van hun eerste album *Presence of the Lord*. Dit is een soulvol en opbeurend nummer van Blind Faith, ook uitgebracht in 1969. Het nummer bevat krachtige zang van Steve Winwood, evenals ingewikkeld en mooi gitaarspel van Eric Clapton. De teksten behandelen thema's als geloof, spiritualiteit en de zoektocht naar innerlijke vrede, waarbij de verteller zijn verlangen uitdrukt. Om de aanwezigheid van een hogere macht in hun leven te voelen. Presses of the Lord werd een grote hit en blijft een favoriet bij fans. En toont het vermogen van Blind Fate om rock, blues en gospel invloeden te combineren tot een krachtige en ontroerende muzikale ervaring die resoneert met luisteraars. Als laatste nummer van dit uh, eerste uur van het ZFM radioprogramma FEN-FM. Het uh, vijfde nummer van de LP van Blind Fate. En dat heet Had To Cry Today. Ook dit is een meeslepend blues-rock nummer. Dat een voorbeeld is van een dynamische en de krachtige geluid van de band. Het nummer bevat agressieve gitaarriffs. voortstuwende ritmes. En het mooie zang van Stevie Winwood. De teksten geschreven door, door Stevie zelf, reflecteren op de worstelingen en ontberingen van het leven en de noodzaak om door moeilijke tijden heen te volharden. De vertolking van het nummer door Blind Faith laat een uitzonderlijke muzikale en creatieve chemie zien en hun vermogen om elementen van blues, rock en psychedelische muziek te combineren tot een uniek en innovatief geluid. Over het geheel genomen is Head to Cry Today een krachtig en onvergetelijk nummer dat de klassieker van het rockgenre blijft. Hier komt tot het nieuws en de reclame Head to Cry Today van Blind Fate.